Peters met het NOS Journaal. Demissionair staatssecretaris van de Emancipatie, Marielle Paul, loopt toch niet mee in de Budapest Pride. De mars door de stad waarin mensen hun steun uitspreken voor LHBTI'ers. Ze noemt de situatie rond de mars te onduidelijk. Mogelijk worden deelnemers opgepakt. Het is onduidelijk of andere prominenten, zoals burgemeester Halsema van Amsterdam, wel meelopen. De burgemeester van Budapest heeft gezegd dat de mars ondanks een verbod toch doorgaat. De Pride-mars is verboden op basis van een Hongaarse wet die LHBTI-uitingen verbiedt. De wet is in strijd met Europese afspraken over mensenrechten. In de Iraanse hoofdstad Teheran worden militaire commandanten en kernwetenschappers vandaag begraven. Het zijn de mannen die tijdens het conflict met de Israël zijn omgekomen. Een Iraans persbureau meldt dat duizenden rouwenden de doodskisten van hun landgenoten begeleiden. Staatsmedia melden ook dat burgers die in die periode zijn gedood vandaag gezamenlijk worden begraven.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 De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zitten al twee dagen vast in Chili. Ze waren daar voor een staatsbezoek, maar vanwege problemen met het regeringsvliegtuig kunnen ze niet terug. Toen het koningspaar donderdag naar België terug wilde vliegen, raakte een band van het landingsgestel beschadigd. Het toestel werd gerepareerd, maar kan nu pas gaan vliegen als het luchtvaardig is bevonden door de vliegtuigbouwer. En dat kan nog tot maandag duren. Ook op de Heenweg waren er problemen. Door een technisch probleem vertrokken de koning en de koningin met een dag vertraging. Het weer bewolkt, maar vanmiddag wordt het aan de kust zonniger. In de avond ook in het binnenland de opklaringen. Het wordt 21 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen zonnig en warm, en dan wordt het weer 28 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de afgesloten A10 zuid heb je op omliggende wegen en alternatieve routes nog steeds vertraging.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 ZFM in de ochtend. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Zfm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 Because I the line. En welkom terug bij de tweede uur van Goedemorgen. Zandvoort op zaterdag 28 juni 2025. Uh, u luisterde net een Johnny Cash met het nummer I Walked the Line. En dat draaide we speciaal voor Luc Krom. Want die is Johnny Cash superfan en die is toen ook een keer geweest bij Pim Groof om te vertellen over Johnny Cash, twee uur lang. Um, we gaan in het tweede uur gaan wij praten met uh, Floris Koper over het uh, visrestaurant De Meerpaal en dat hij in de prijs is gevallen. En dat was in 2015. 26 december 2015 kwam hij langs. Nou, we hebben uh, allemaal het kunnen meekrijgen dat Costas uh, Bampatias uh, helaas... Is verongelukt op de motor. En we hebben in 2023, in november 2023. een interview met hem gehad. Dat interview hebben we uit het archief gehaald. en dat gaan wij straks even draaien. En daarna komt Gerard Scholten de gepensioneerde boswachter, duinwachter... die altijd kwam uh, vertellen over de duinen. Nog even vertellen hoe het eigenlijk met hem gaat. Want uh, ja, hij was in de uitzending nou, ik denk een paar honderd keer geweest. Jarenlang kwam hij altijd even tien minuten, kwartiertje... even iets vertellen over uh, wat er allemaal gebeurde in de duinen... in de verschillende fases van de natuur... van de, de herfst, de herte, en herten... en in de lente de geboortes van heel veel nieuwe herten... En ook de, de duintjes en de vossen en noem maar op. Hij is nu gepensioneerd en hij komt straks even vertellen hoe het met hem gaat. Nou, dat lijkt me erg leuk om, uh, om uh, nog eventjes met hem te gaan praten. Marja doet uh, in de tweede uur ook weer de muziek. Marja Kop, daar ben ik heel blij mee, want uh, we hadden eerst bijna geen uitzending. En uh, ja, dat, uh, dat vond ik gewoon niet kunnen, dat we goedemorgen gezond worden, Maar een paar weken lang niet zouden doen, omdat iedereen op vakantie is. Dus ik ben het archief ingegaan en ik heb allemaal oude onderwerpen opgepakt... die nog leuk zijn om naar te luisteren na zoveel jaren. Ik heb er nog, denk ik, een stuk of honderd van dit soort onderwerpen. Dus we zullen het in ieder geval zo proberen in te plannen... dat mocht Goedemorgen Zandvoort niet doorgaan door wat voor omstandigheden dan ook... dat we altijd een nooduitzending klaar hebben staan die we dan pop zou kunnen inplannen. Nou, maar ja, ik zou zeggen, uh, kunnen we gaan luisteren naar Floris Koper... Zijn we er klaar voor? Een uh, aangeschoven vloer. Van uh, visrestaurant De Meerpaal uh, in de Haltestraat. Jij viel in de prijzen, hè? Ja, nou. Het hele hotel, het hele restaurant viel in de prijzen. Ja. Dus het is natuurlijk samenwerking tussen de keuken en de bediening. Ja. En de liefde voor het vak. Absoluut. Dus... Jouw vrouw staat in de keuken, hè? Ja, ja dat is de werken, de, de, <laughs> de drijvende factor is dat. Ja, uh, absoluut. Ja. Nou ja, goed. Ik hoor altijd alleen maar mensen complimenten geven over... Uh... Maar uh, ja, nee, dat, dat, dat, dat zoomt altijd in het dorp. En uh, als mensen vragen van uh, waar kun je lekker vis eten, dan... Uh, nou ja. Dan moet je naar Flor en Leni. Precies. Heel goed. De, Dat is ja. een goede ding om te doen. Zijn jullie nog de enige overigens? Uh, de gespecialiseerd. specialiseerd in Zandvoort. Uh, ja, uh, en dan niet op het strand, maar ja. in het centrum. Ja, dan zijn wij de enigste. Ja. We hadden in de kerkstraat er ooit een. Ja, daar hadden we schut zitten. Ja. Uh, ja. We hadden duiven, boden, oh. zitten. Ja, daar. ja, ja. Nee, duiven, duiven, duiven. duiven voor duiven. Ik weet nou, het nou, niet. Waar Philoxenia nu waar zit. Philoxenia zit ja. inderdaad. Ja. Ja. En had je, ja. Maar jullie zijn de enige nog. Wij zijn de enige nog overlevende. Ja, mijn, uh, mijn vrouw gaat nu het 41ste jaar in. Jeetje. Dat ze daar in de keuken staat. Ja, dat is een hele... En volgens mij vindt ze het nog steeds leuk. Want ik... Ja, ik krijg er nog steeds de keuken niet uit. Ja, ja. Dat, uh, maar hoe, hoe ging dat? Dat, uh, dat uh, toewijzen van... Uh, nou ja, dat jullie uh, de beste restaurant van Zandvoort, uh, visrestaurant van Zandvoort... en nummer 4 uh, visrestaurant van Noord-Holland zijn geworden. Nou, dat hebben we te danken aan onze gasten. De mensen die komen eten, uh, die kunnen commentaar achterlaten op verschillende sites in Nederland. Uh, Inch, uh, dinnersite... Tripadvisor, meer van dat soort dingen. En uh, ja, we krijgen hele, hele goede cijfers. Uh, elke keer acht en negens. En, ja, is altijd wel leuk. Wat ik altijd wel leuk vind is dat er staat er een acht voor uh, het eten... en een negen voor de bediening. Dus ik ja. zeg, oh, kijk schat, ik heb één punt meer dan jij. Ja. Ja. Maar goed, uh, ja... Je doet het natuurlijk met elkaar, hè? je doet het Tuurlijk met, met team. het team. Ja, de, jullie hebben uh, fantastische uh, meiden, wou ik zeggen, maar dames moet ik zeggen in dienst. Die, uh, ik die... zeg heel af en toe zeg ik ook meiden. Ja, ja. maar dat is positief Staat, bedoeld jou hoor. Dat zijn gewoon toppers, hè, uh, die meiden. Absoluut. Ja, dus dat is, uh, absoluut. Uh, absoluut. Ja. Dat is uh, een van de drijvende krachten achter het hele spul. Als jij een goed team neerzet en iedereen is echt met plezier aan het werk, iedereen doet het met liefde voor de zaak, ja, dan gaat het gewoon vanzelf. Maar je, je vrouw zegt, of jij zegt dat je vrouw al 41 jaar in de keuken staat. Mm -hmm. um, dat kan je geen 40 jaar meer volhouden. Dus... Uh, nee, dat, uh, ja, dat kan ook niet de bedoeling zijn natuurlijk. Op een nee. gegeven moment moet je daarmee stoppen en aan jezelf gaan denken en andere dingen gaan doen. Maar voorlopig zijn we er nog. Ja. En hoe lang, ja, dat weet, weet je, je niet. nooit. Maar je hebt niet stiekem al iemand in het vizier die nee, eventueel... Absoluut niet. Het stokje kan overnemen. Nee, want als, zoals het nu gaat met uh, de AOW, zal ik nog een jaar of veertig door moeten denken. Tot mijn 97 of zo. Dus ik denk dat we nog even moeten werken en sparen ja. voordat we wat kunnen gaan doen überhaupt. Ja, het is voor je ondernemers altijd heel moeilijk hè, om pensioen op te bouwen. Dat, uh... ja, ja, dat is absoluut zeker in deze tijd. Kijk, vroeger was het allemaal wat makkelijker. Nou, zo oud ben ik al, we praat al over vroeger. En dan kon je nog wel eens wat wegleggen, en dan kon je nog wel eens wat doen, maar dat is tegenwoordig niet meer. Ik bedoel, als je een beetje centen verdiend hebt, dan komt er weer zo'n blauwe envelop. Maar ja. Dat komt nu gelukkig niet meer, dat komt nu via vierde mail. Ja. Oh ja, wat een mazzel. Oh. <laughs> hij, hij blijft toch wel zichtbaar hoor, Ja, envelope. absoluut. Ja, dus is... ja, nee, wat je verdient, lever je ook weer in. Daarom zijn we op een gegeven moment ook alleen maar vijf dagen open gegaan, ook in de zomer. Want die zesde of die zevende dag, wat je extra verdiende, kon je gewoon weer inleveren. Dus nou, je ja, je moet dat ook, he, om jezelf te beschermen, natuurlijk, denk ik, rust nemen. op een gegeven moment moet je ophouden. Ja. Een dag voor de familie, een dag voor je boekhouding en natuurlijk een dag om te golven. Ik bedoel, dat zijn Heerlijk, he? ja, nee, naartoe. Ik ben het met je eens. Ik, ja. Ik, ik noemde even, jouw dochter staat ook in de zaak van tijd tot tijd. Uh, ik heb het er wel eens gezien. Ja, dat klopt. Die ja. stond in de zaak, maar die. Uh... Is een andere kant op gegaan. Uh, die is gaan leren en uh, die werkt nu bij Nieuw Unicum. En die heeft daar een, een leuke afdeling en die vindt het helemaal prima. Okay. Ja, ze is nu moeder van drie kinderen, dus ja. ze ja. heeft het behoorlijk ja. druk. Omdat uh, iedereen hint naar eventuele opvolging over een aantal jaar zal je daar ja. toch ja. aan moeten ja, nou, denken. Niet maar niet kant. je kinderen. Nee, Dat... nee, nee, geen familie die het overneemt helaas. Dus ja... Je moet toch een zandvoort Ik vind het geweldig. Ja, ja ik, ik vind van, van een zandvoort moet je het naar ja, een zandvoort doen. De doen is zeker als visrestaurant. Ja, ja, ja, absoluut. Dus bij deze. Wat is, wat is je geheim? Goed. Vertel wat, eens. Mijn geheim. Jullie geheim. Nou, ons geheim. Ja. Uh, ons geheim uh, staat in de keuken. Dat blijft, hè? Ja, dat, uh, dat blijft. Die heerlijke uh, granalenkroketjes. Ja, die, uh... precies. En allerlei, alle, allerlei lekkere dingen. Zoals die kabeljauwspinaars met room en kaas uit de oven. Ik bedoel, dat zijn ja. dingen. Daar komen de mensen gewoon voor. Ja. En echt, een, een, een, als je een tong krijgt, dan krijg je een Dan krijg je, krijg je ook een ja, echt een tong. Gewoon echt een tong. En ja, het is natuurlijk wel uh, seizoengebonden. Of er veel of weinig kruid in zit. Maar ja, dat weet iedereen. Ja. En voor de rest, uh, we kopen altijd ponders. Uh, alles vers. Uh, het moet nog, in principe moet het je aankijken op het bord. Ja. Zo moet je het zien wegzwemmen. Ja, ik ga ja. niet prikken want ik wil weg. Ja. Ja. Je, je zit in het, uh, wat ze dan noemen, het deel van de Haltestraat. Ja, ze noemen ze dat wel eens, namelijk ja. niet. Hoor. Ja, ja ik, vertel er eens wat, volgens mij is het ook niet meer zo. Nee, nee. Te, dat was precies... Jij zal een vaste kring hebben van klanten. Ja, Heel precies. veel. Je, ja. bouwt, na zoveel jaar bouw je echt wel een vaste kring. Dus je, kring je trekt op. mensen. Ja, ze komen speciaal naar je toe. Ik bedoel, of je dan op de, op de zeeweg, de zeestraat of op de Haltestraat. Het maakt, maakt niet uit, dan komen nee. ze gewoon naar je toe. Maar ze zeggen wel stille gedeelte van de ja. Haltestraat, maar dat vind ik zo'n onzin. Ja. Uh, als je nou kijkt wat er aan winkels leeg staat in het begin van de Haltestraat. Nee, en wat nee, daar nee. elke keer in komt, elke van die pop-up winkels, maar ja. geen vaste mensen. En als je ziet wat er bij ons zit, ja. Ja. daar zit. Uh, uh, Kees, de slager. Ja. Uh, uh, Kroonmode. Uh, uh, naast ons. Uh, de Computer. Luxburg. De, uh, de, de, de, de, de Computerwinkel. Uh, die jonge dame die en Hardy. met de Laurel Lauren uh, Hardy, yeah. uh, Seven for Life. Ik bedoel, nee, het zijn het allemaal is dingen een die daar vast joe. zitten. En bovendien komen heel veel mensen vanaf het stationkant, zeg maar, als zo ze als eerste Dus dat ja. stukje bij jou inlopen. Lijk, en dan heb je als restaurant natuurlijk wel het nadeel dat ze denken, oh, wacht, ik ga even verder kijken. Ja. Maar, je maar ziet komen dan, dan, vaak dan ook weer dat terug. De mensen teruglopen. Ja. Of ze komen terug nadat ze ergens gegeten hebben, en dan zitten wij vol. Denken ze: oh, hoe kan dat nou? Net zat er niemand. Oh, dat gaan we morgen proberen. Ja. Ja. Ja. Zo heb je altijd een win-win situatie. Ja, je hebt natuurlijk een aardige loop uit Centerparks ook. Uh, ja. ja, want ja. die loopt natuurlijk zo rechtstreeks over de eerste sprook om oh, de halsstraat ja. in. Ja. Dus ja, die komen heel makkelijk bij ons voorbij. Het is niet groter bij jou. Nee, we hebben tien tafels. En ja. daarom is het ook, kijk, woensdag, donderdag kan je het uh, avonturieren. Maar voor de weekend is het wel heel verstandig om even te bellen. Ja. ja, Anders zit je in de keuken, maar dat is duurder. Hè? Maar dat maakt eigenlijk het ook wel weer de, de gezelligheid, hè, dat het klein is. Ja, tuurlijk. En je hebt natuurlijk het als het mooi weer is nog een paar tafeltjes voor de deur ja, uh, die, we die je kwijt vijf kan. Vijf tafels. Uh, voor de rokers. Uh, die hebben we sowieso, <lacht> ja. Een kacheltje erbij. En, uh, <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> Zo heeft iedereen een hobby, toch? <lacht> ja, nee, dat, uh, Don en ik die zijn altijd een beetje... <lacht> roken. Ja, ja, ja, ja, ja. ik, ik, nou, ik ben niet echt anti. Ik vind het gewoon niet fijn. Ik vind het gewoon niet prettig uh, uh, als er in mijn omgeving gerookt wordt. Maar, nou, goed, uh, maar dat vind ik dus met het rookverbod wat ze hebben neergelegd voor de restaurants. Vind ik dat geweldig. Want ja. als jij zit te eten en er zit er eentje achter je een sigaar is te roken. Uh, dat is toch verschrikkelijk? verschrikkelijk. Ja. Dat is echt Dat ja. is echt niet leuk. Plus ja. dat het hebt nog een voordeel ik hoef maar één keer in de drie jaar te schilderen in plaats van elf jaar. Ja. Dat geldt ook ja. weer. Ja, ja. ja. Toch, absoluut. het ja. is echt een win-win situatie. Nou goed. Daar zullen we het ook niet over eens worden, over, de, goed. over het rookverhaal. En je hebt de prijzen gewonnen en ja. je gaat nog voorlopig door. Ja. We praten nog helemaal niet over eh, nee, nee, opvolging nee, nee. of wat dan nee, ook. Nee, nee, nee. Mocht er iemand zijn die, uh, die ons wil opvolgen, ik zou zeggen, bel even aan en dan gaan we eens <laughs> even kijken op je gezin. Ja, ja, ja. ja, maar ja, dat is natuurlijk wel zo. Je, je weet wat je hebt en, en hoe het loopt. En om daar een, een waardige opvolger voor te vinden, dat zal uh, niet eenvoudig zijn. Ja, dat is natuurlijk wel een. een, een en naar iets, als je dat in je achterhoofd houdt, van joh, hoe zou het zijn? Uh, zou het binnen een jaar of twee jaar helemaal naar de Galamisie zijn geworden? Ja, want je kijk, jouw vrouw die staat in de keuken en zij is de kok, maar ze is natuurlijk niet alleen maar de kok, hè. Het dus is het, het hart. En, en als er een kok komt, dan is het een kok die gaat vanuit zijn... He? Iedere kok heeft zijn eigen dingen, iedereen oh ja. heeft zijn eigen signatuur en uh, ieder brengt zijn eigen smaken mee. Kijk, uh, zoals mijn vrouw de tong bakt, ik weet zeker dat er geen andere kok is die dat op diezelfde manier doet. Nee. Ik bedoel, zij bepaalde kruiden, uh, zij bepaalde manier van bakken. Dat, kijk, ik ben zelf ook kok en dan sta ik sta af en toe als naar de te kijken als er een fileer is. Nou, op onze site kun je dat filmpje daarvan zien. Nou, het is echt... Uh, ja, ik sta verbaasd te kijken. Ja. Het is echt zo dat ze die hele tong is gefileerd. Heel ja. mooi, hè? Dan krijg je dat voor elkaar. Ja. En uh, nou, we zijn nu 26 jaar bij elkaar. <coughs> Sorry. Ik heb het ettele malen geprobeerd. Ik mag niet eens meer. Hand van de meesteres. Ja, nee, ik mag niet eens meer kijken daarnaar. <laughs> nou nee, ja, goed. In ieder geval ga je voorlopig nog even door. Want voorlopig ja. heb je er nog uh, plezier in. En, uh, en misschien... Nou, oh, ja. doen we visseersdrang? Ja, zo nee, veel... dat mag ook niet. Belangrijk, weg. heel belangrijk. Nou, goed, en nogmaals uh, gefeliciteerd met Hoor je, je met je plaatsen, want ik bedoel dat uh, gebeurt niet zomaar, absoluut niet. Ah, oké. Okay. Scream Van Zandvoort, Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja Marja, je hebt een beetje verrast met dat nummer. Ja. Ik, vind, ik vind het zo'n leuk nummer. Hij is zo vrolijk. Dat is de, de, de Dead South met uh, In Hell All Being Good Company. Ik heb er echt nog nooit van gehoord, maar ik vind hem al meteen leuk. <laughs> Nou, in ieder geval, daarvoor hoorde u het interview... wat in 2015 werd gehouden met Floris Koper. En dat werd gehouden door Don de Grebber... die ons al enige tijd geleden is ontvangen, ontvangen. En Irene de Jager, die al een tijdje alweer in Spanje woont. En af en toe luistert. Misschien dat ze nu luistert. Ik weet het niet. Uh, het laatste onderwerp, uh, niet van dit uur... maar uit het archief wat ik gehaald heb... is een interview met uh, Costas Bonpacias... En hij was toen ondernemer, meest gastvrije ondernemer van het jaar geworden in, het, in 2023. En uh, ja, daar is toen uh, een interview uit voortgekomen. En uh, dat duurde 13,5 minuut. En daar gaan we nu even naar luisteren. We gaan luisteren naar Kostas Bampasias. Hij is uh, de eigenaar van Filoxenia. En uh, misschien heeft iedereen het al gelezen in de krant... dat uh, Filoxenia uh, winnaar is geworden van de ondernemersprijs. En uh, Carina, uh, jij, als het goed is, yeah. sta jij in de haltestraat bij Kostas. Uh, ja, Calimera. Ja, Calimera. Calimera. ja, Calispera, toch? Nee, wat is het Kalimera? Ja, nee, ik, ik zit hier uh, al een tijdje. Ja. Gaal voor de hagel. Oké. Okay. En ik zit hier in Philoxenia samen met de hele familie bijna. En de hele familie, wat uh, leuk. leuk. Ja, nee. ja, het is natuurlijk een echt familiebedrijf. Tuurlijk. Dus Kostas en Lian zitten hier. Wat leuk. Uh, de kinderen Zoe en Jorgens komen straks. En uh, ik heb hier tegenover me de vader van Kostas, papa Jorgos Wat en leuk. moeder Theodora, even naar boven, denk ik. Ja. Maar, uh, ja, Oss is in de keuken. Um, Goedemorgen, Kostas. Gefeliciteerd jullie allemaal met deze prachtige prijs. Ik zie hier het beeld voor me staan met ondernemer van het jaar 2023. Gastvrije ondernemer. Wat doet dit met jullie? Goedemorgen allemaal, Klimera. Nou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 Het is wel een teamwerk. Dat kan je nooit zeggen. Dit kan je niet alleen draaien. In mijn ouders staan in de keuken. En uh, Liane ook. Ik neem de uh, gedeelte van de service buiten. De kinderen helpen ons mee, overal. En natuurlijk, wij hebben ook een goed personeel dat alle jaren met ons meegedaan. En we zijn heel dankbaar voor hun. Ja, ja. nee, dat snap ik. En uh, nou, deze prachtige prijs die hier voor me staat. Uh, dat is natuurlijk een hele grote waardering... van de mensen die voor jullie gestemd hebben. Um, jullie wonen nu al een hele tijd in Zandvoort. Voel je je hier nog helemaal op je plek... na nou zoveel jaren? Zeker weten. En uh, kan ik wel zeggen... dat was de reden dat ik de zak hier begon Ik heb Zandvoort toen, toen uh, ontmoet... en ik zei, nou, hier wil ik mijn kinderen groeien. Het was niet echt een commerciële keuze, eerlijk zeggen. <laughs> maar ja. van de dag één...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 Dankjewel allemaal. Oké, okay, dankjewel. je wel, stoel, Het gaat niet Het was een heel leuk gesprek. Uh, heel, heel erg leuk gesprek met Kostas. Doe hem de groeten. Uh, ja, hij is ook een hele goede. Ja, en uh, hij is Goed ook is een hele, hele goede motorrijder. Want wij uh, maken. Oh, goede motorrijder. En, uh, we maken de zomer nog hele leuke tochtjes. Uh, oh, ook. kijk. Ja, ja, dat is ook leuk. Hij heeft een hele mooie trial. Je moet helemaal naar Griekenland, toch? Nee, niet naar Griekenland. Nee, gelukkig niet. Nee, dat is iets te ver. Oh, jawel, zegt Kostas. jawel. <laughs> Gaan we ook een keer doen. Hij hebt Doe wel een keer voorgesteld ja. ja, maar ja, dat kunnen we altijd nog oh, een Hans keer doen. Oh, Hans hier met de motor door Giclee. Ja. Dat, dat staat. Dat ja, dat, dat staat. staat oh, Oké, okay. hij gaat het regelen. Oké, okay, helemaal goed. dankjewel Karina. <laughs> Ik ben een man van wetenschap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 Het is ook verzoenen en hoor hoe het bestaat Ik zing het graag op dat daarmee de hemel opengaat. gaat Dus daarboven in de hemel zien wij de weer Daar drinken wij een glaasje met onze lieve Heer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 Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. En ze luisteren naar Herman Finkers met het prachtige nummer... Daarboven in de hemel, begeleid door André Rieu en Orkest. En dat was naar aanleiding van het uh, onderwerp wat daarvoor was... van de Costas Bampatias... Inmiddels hebben we uh, de laatste gast aan, die is aangeschoven aan tafel. Dat is een, een onverwachte gast en het is Gerard Scholten. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik, uh, ik dacht, nou, laten we eens een keertje vragen hoe het met jou gaat. Want uh, je was natuurlijk in het verleden, was jij, nou, ik denk een paar honderd keer in de uitzending. Ja. ja Om vertellen over later. de duinen, maar ja. dat doe je niet meer, want je bent inmiddels gepensioneerd. Ja, zo anderhalf jaar... Uh. Een beetje, ja, zo'n beetje anderhalf jaar uh, mag ik het wat rustiger aandoen. Ja, hoe, hoe is dat nou? Nou, geweldig eigenlijk, ja. ja. ja. Nou, ik, ik moet nog even aansluiten op het vorige nummer. Want ja. wat, wat in de familie is ook net... Uh, en mijn schoonmoeder is net, uh, net overleden. Oké. Okay. Uh, ja, mevrouw dus. Blijs. Dus uh, ja, zo'n nummer dat, uh, komt wel even binnen. Ja, dat, ja, ik, ik kreeg er ook de kriebels van als ik dat nummer hoor. Want uh, je schiet bijna helemaal vol. Het is echt een heel mooi ja. nummer. En het, uh, het is een van de paren tussen, zal ik maar zeggen, die ik dan uh, af en toe vind op, uh, op internet en uh, uh, op het grote. Uh, ja, wat is het? Uh, de, de catalogus die ik thuis heb. <laughs> ja. En dan denk ik van, nou ja, dan moet je dan uh, een beetje het nummer bij een onderwerp zoeken. En dan kwam ik uit op Helemaal Vinkers. Uh, naar aanleiding van Corazus uh, Ban Patricias. -Bad maar uh, ja, ik. ik we zaten allebei te luisteren naar het nummer. Maar nu begrijp ik het een beetje beter. Ja. Precies. Gecondoleerd. Dankjewel. Oké, je, je ja. vriendin. Um, ja, je bent dan uh, nu anderhalf jaar gepensioneerd. Uh, mis je dat nog een beetje in de duinen? Uh, nou, daar kom ik eigenlijk niet aan toe. <laughs> daar kom ik niet aan toe? Nee. Nou, ik heb, ik heb nog mijn collega's. Dat zijn eigenlijk zo'n beetje mijn vrienden ook. En, en, uh, en ik heb hier een, uh, Willem. Die komt hier ook uit Zandvoort en... Ja, dat rijdt bijna wekelijks nog wel een paar uurtjes mee, uh, mee rond. Oh, toch en, uh, wel. Ja. Ja, ja, dan ook in de verboden gebieden. Uh, de nieuwe projecten die er zijn met de, met de konijnen, met de koeien nu in de duin. En, uh, en veel minder damherten, dus het is veel groener geworden. Uh, dus alle ontwikkelingen, nieuwe ontwikkelingen hou, uh, hou ik een beetje bij. Uh, dat toch wel, ja. ja. ja. Ja. Want hoe, hoe lang heb je dat nou gedaan, dat je daar de Duinwachter was? Precies 25 jaar. Precies 25 ja. jaar. Zo kwam het ook mooi uit. En, uh, en toen had ik nog een paar maanden uh, vakantie uh, staan. Dus nou, 25 jaar, ik denk dat is een mooie, mooie mijlpaal... En nou, ja, want met zo'n werkplek hoef je eigenlijk helemaal geen vakantie te hebben. Want je, je, volgens mij iedere dag een vakantiegevoel. vakantiegevoel, maar ik moet wel zeggen, ik ben toch een beetje een druk baasje, denk ik. Want, ja, ja, ja. Omdat ik nog altijd bezig was met de, met de mensen in het duinen. Dat zijn er toch een miljoen op jaarbasis. Ja. Dus met die excursies, met de, de, het blaadje struinen. Daar schreef ik dan altijd in. Maar ook weer nieuwe evenementen organiseren en met projecten meewerken. Dus. Nou, ik was, ik was pittig bezig en ik had het zelf het gevoel... dat ik de laatste jaren nam ik nog toe in, uh, in activiteiten. Maar dan kwam er kwam ook weer dat het, het zwaarste wat ik vond... dat is die buitengewoon opsporingsambtenaar. Daar had je zoveel huiswerk van en modules die je moest leren over, de, over wetten en zo. Toen dat eenmaal weg was, nou, toen kon ik gewoon helemaal losgaan... met allemaal dingen die, die, die ik echt heel leuk vond. Ja, want je hebt dan 25 jaar in de Duinen gewerkt. En dan heb ik nog uh, ja, een gat van wat je gedaan hebt nadat je van school kwam. Ja, ja. Wat, wat, wat was dat toen? Wat je... Nou, dat is heel wat anders. Ja, dat is een beetje bijzonder. Ik, ik kom vanuit de Koffer van Noord-Holland, van een boerderij. Ik ben een boerenzoon. Ik zou ook de opvolger zijn van, me, van mijn vader. Ik heb de lagere en middelbare landbouwschool gevolgd. Dus ik zat wel altijd in het groen. Uh, tussen de plantjes, tussen, tussen de vogeltjes die me altijd enorm interesseren, die over mijn hoofd vlogen. En, uh, maar ja, mijn vader was nog veel te jong. Toen zei mijn moeder: Weet je, jij bent zo gek op uh, mensen. Jij moet uh, de gezondheidszorg ingaan. En uh, dat heb ik gedaan. Dus ik ben uh, zo'n 20, 25 jaar ja, in, uh, in de gezondheidszorg heb ik gewerkt. Als uh, ziekenverzorgende, als uh, wijk in de wijk. Als wijkverpleegkundige. En nou, totdat. Uh, het eigenlijk ja, Je had eigenlijk daar altijd mensen tekort. Dus dat brak je een gegeven moment uh, op. En toen kreeg ik uh, de kans via een collega. Die zegt ze zoeken, ze zoeken iemand voor het bezoekerscentrum. De Oranje Kom, om, uh, om daar ja, mensen te woord te staan. Wat uit te leggen over de natuur. Uh, excursies te geven. Ik denk weet je wat ik doe. Ik, ik schrijf een brief. En, <laughs> nou en die ging verdwenen onderin een la. Totdat daar iemand wegging en ze hadden... Iemand uh, onverwachts nodig. En toen kwam die brief weer water. En toen, <laughs> toen werd ik opgeroepen, ja, ja. Ja, toen had ik wel het geluk... er is een, ooit een boek uitgegeven... Lezen in de Duin. Ja. En uh, ja, een prachtig boek. Er staat eigenlijk alles in over Duin. Want zo vaak was ik daar nog niet geweest. Het is eigenlijk, dit heb ik nooit verteld. Maar, <laughs> maar ik had het boek wel bijna uit mijn hoofd geleerd. Ah. Dus ze dachten dat Jeutje, die weet er een hoop van, van de Duin. Al uit het boekje. Ja, ja. En uh, nou, in mijn verhaal kon ik wel doen. Dus ik uh, dacht dus, hé, hey, die, uh, die moeten we vragen of die hier wil komen werken. Ja, ik, wat ik altijd wel vond, als jij hier kwam, dan, je was altijd wel bespraakt. Altijd op een leuke manier bracht je dat. Dat je denkt van, het is gewoon leuk om naar te luisteren. Ja, nou, ja, dankjewel. dat wel. heb je altijd ja. over kunnen brengen. En uh, dat zullen de bezoekers ook al hebben gedacht. Als je dan, dan uh, met de groep een excursie gaat doen... Ik ben niet met jou, maar toen mijn zoon nog wat jonger was, heb ik ook heel veel van die excursies ook in de nacht gedaan. Hè, om ja. vleermuizen te zien uh, vliegen en zo. Maar niet erbij. Nou. En, um, en dat, dat, dat waren dan ook mensen. Dat was niet in de Amsterdamse waterlijn in Duinen, maar dat was ergens anders. En, um, maar dat was natuurlijk wel spannend, want je gaat natuurlijk in de nacht. Ja, in ja. een soort droppinggevoel, waar ja. <laughs> dan niet dat, uh, dat je achtergelaten wordt. ga je dan het bos in om, om dingen te zien wat je dan overdag niet ziet. Ja. En als je dan ook nog eens een, een, een hemel hebt die ja, onbevolkt is en je hebt het sterrenlicht uh, prachtig, en het maanlicht, prachtig, ja. dan kan je het nog een beetje zien. Dan ben ik wel een beetje nachtblind, maar als het een beetje licht is, dan gaat het vanzelf weer weg. En dan ben je met zo'n hele groep en die vinden dat allemaal hartstikke leuk. Ja. En dan wil je eigenlijk niet naar huis toe. Hè? Want dat zou nee. dan tot een uur of twee duren of zo. Maar uh, ja, we willen helemaal niet naar huis. Ja, maar ja. je wel naar huis zitten. Ja, ja dat, dat, dat, dat heb ik ervaren met die uh, nachtegalen-excursies die ik ook gaf. Of uh, uh, natuur in meditatie deed ik dan. En dan ging ik ook s'avonds het duin in, zo'n uur of acht. En dan uh, werd het langs wel schemerig. Nou, ja, dat vonden mensen prachtig. Want normaal hoor je dan uit de duin te zijn. Ja. Maar als je er dan nog bent, en dan, dan hoor je ook bijvoorbeeld die laatste geluiden van de, van de merel vervagen. En de nachtegaal die, die komt op, he, want die gaat s'nachts galen. Uh, je hoort die, die, de dennenbomen hoor je met een beetje wind en lekker om je heen gieren. Dus het is ook spannend. En, uh, nou, dat van, en, en dan inderdaad, als die zonsondergang, weet je wel, over de zeerepen heen. Nou, dat, zijn, dat zijn mooie momenten waar uh, mensen altijd enorm van genoten. Ja, ja ik laat ik je ik, even mijn telefoonhoesje zien. Ja, schitterend. <laughs> Door AI gegenereerd, denk ik. Ja, ja. ja, het, is, uh, ja het heeft toch wat, hè? Ja, ja heel mooi. Dus dat, uh, ja, al die soort excursies, voor jong en oud eh, gaf ik ze. Maar ook voor Nieuw Unicum, ik was altijd erg voor. De groepen die anders niet zo erg aan, aan bod kwamen... rolstoelexcursies of uh, met ouderen met het busje rondrijden. Dan uh, was het uh, cultuur-historische excursies, excursies. Ja, dat is, dat is wel prettig dat ik ook breed geïnteresseerd was. Ik was echt een generalist, geen specialist. Ik, ik, natuurlijk kon ik wel een stuk of twintig soorten vlindertjes... ik noem maar even wat, maar ik zou ze nou niet... Uh, of, of, of paddenstoelen. Maar uh, ik wist genoeg om de mensen te vertellen... Ja, maar goed, als je dat op een leuke manier kan doen... en mensen die maken dat normaal nooit mee... dan is dat altijd natuurlijk leuk. Ja. ja, want ja. Uh, het zijn dingen natuurlijk... mensen komen uit de grote stad... Uh, daar heb je geen paddenstoel groeien. Ja, misschien in een kelder... Uh, ja. houd, maar uh, zoals het in de duinen groeit... in de herfst, daar heb je natuurlijk niet. Nee, meer. nee. En dus zo. mensen vinden het allemaal bijzonder. En, en dat vergeten wij wel eens als we in Zandvoort wonen... dat we dus in een heel uniek gebied wonen... met allemaal natuur om ons heen... Ja met allemaal heel bijzondere dingen die heel veel mensen helemaal niet zien. Nee, nee. Want op een gegeven moment was het... Uh, dat is nu niet meer zo, maar dan had je dan uh, de herten door de, door de straten lopen... en daar raakte je aan gewend. Ja. Nou, en dan kwamen ze helemaal uit, het, uit Duitsland, kwamen ze hier naartoe... om herten te fotograferen ja, die ja. tussen de geparkeerde auto's liepen. Ja. ja, wij vonden dat inmiddels gewoon. Ja, ik herinner me ook altijd dat, dat, dat ze bij, bij Hoogland bijvoorbeeld die was altijd in het voorjaar volgeboekt... als er, was het tijd van geweiën zoeken. Ja, Hij zegt: ja. ja, mensen, gezinnen weten dat. Vorig jaar zijn ze geweest, hebben ze gewij gevonden... dus ze komen nou met z'n drieën terug. En uh, Erik zit bijna half vol... alleen maar voor die, voor die mensen die van buiten komen... om bij ons in de duinen gewijen te zoeken. Omdat je ook bij ons mocht je struinen... Ja. en je mocht die geweiën meenemen als je ze vond. Ja, dat... Struinen door de duinen, ja. Ja, heerlijk... Ja. ja, er mag alleen geen bramen meer gezocht worden. Hè? Nee, maar die, die zijn er ook niet. Nee, voor, die zijn nogal... nee al die, dam, die damherten hebben dat allemaal opgevreten. Dat zijn net gebakjes voor ze, net als orchideeën. Daar, ah. daar begonnen ze altijd aan, aan die bramen. Als die net uitliepen, dat lekkere, verse, jonge groen. En uh, dat is met orchideeën ook, dat is heel zacht. Ah, okay. Dus dat zijn gebakjes voor de damherten. Ja. Maar dat, dat gaat wel terugkomen natuurlijk, nu het aantal zo verminderd is. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja dan... Uh, je ja, gaat het echt weer terugzien hoor. Um, nou, um, Gerry Rutte die was uh, er straks ook nog in een, uh, in een bepaalde uh, interview. Ja, en ik moest me even denken. Van, ja. um, hoe, hoe is het toen zo gelopen dat, uh, gekomen eigenlijk dat jij in, uh, in de uitzending uh, kwam? Wanneer was de eerste keer? Ja, dat, dat kan dat... ik niet zijn, te drie achterhalen, maar ik heb hem wel. Die ik, weet, ja, ik weet, Yvonne Roosendaal, ja. he, die, die, die heeft me gevraagd toen, die kwam op een gegeven moment uh, langs, uh, langs mijn huis. Uh, die vonden, ja, die, die, ik weet niet, die is toen opgenomen. Hè? Die, die, uh, ja, die is in overleden. Ja. ja, overleden, ja. ja. En uh, zij wilde ook altijd. Hebben we ook wel gedaan. Buiten interviews daar kwam ze, ging ze mee met Klopt. een. Uh, ja, ja nou, dat vond ik geweldig. Zelf een hele eer ook dat ik dat, uh, dat, ja, ik wat, dat wat, mocht doen. Wat zij dan deed, zij, zij ging dan met zo'n. Uh, ja, soort Ging ze dan uh, alleen voor geluid gingen ze dan opnames maken en gaf ze het aan mijn muziek monteren. Want ja. het, het was allemaal natuurlijk uh, ja, een beetje door elkaar heen, het was uh, soms ook dubbel. En, maar dat vond ik hartstikke leuk om te doen, ja. want als je dat dan monteerde, en dan, maak, dan bracht je de balans in tussen een stukje muziek en een stukje tekst. Want Je kan natuurlijk niet 20 minuten lang, uh, ja dat kan wel, maar dat wordt dan gauw eentonig. Ja. Dan ging het allemaal in stukjes hakken, dat je toch een heel vol uur had met wat muziek ertussen door en dan had je een hele leuke uitzending. En dat heb ik heel vaak voor haar gedaan. En ik weet nog wel dat ze toen uh, die uitzending heb ik nog ergens met vleermuizen. Ja, ja. Ga met een collega van jou? Want dat was namelijk ook in de Amsterdamse Waterlijn. En die uitzending heb ik. Ja, toen. ja. Nou, dus daar is het begonnen. En toen heb Gerry dat uh, verder opgepakt. Nou, en die, uh, nou, die vond dat zeker uh, heel leuk. En, en de andere presentatoren ook. Dat, dus zo'n beetje toch bijna eens in een maand werd ik gevraagd op die zaterdag. Uh, om ja. goedemorgen zand Goedemorgen, te komen. Ja. En ook in de coronatijd, dat vond ik wel weer bijzonder. Want dan koos ik zelf een plekje uit waar ik ging staan of ging liggen in de duin. Als ik gebeld werd, want dan konden we niet ja. naar de studio komen. Dus de ene keer lag ik tussen de burrelende herten. En de andere ja. keer bij een watervalletje. Dat Weet ik, je had nog een keertje de maling genomen. Hè? Oh, oh, dat, ja, dat, dat had ik gedrongen, denk. ik. Nee, nou we hadden <laughs> toen jou aan de telefoon. En um, toen had ik dus een geluidsbestandje met burlende herten. En die gingen dan zachtjes op de achtergrond draaien. Daar kan ik me nog herinneren van... Ja, ik hoor wat, maar dat klopt helemaal niet. Oh, ja, ja. Ja, als het niet het goede jagertijd is, dan kan het ook niet. Je hebt nog wel een briefje meegenomen, zie ik. Ja, want ik denk, misschien wil je ook wel... weten, Alles weten. Ja, precies. Dus het was gewoon een hele mooie tijd... Goeie collega's, uh, leuke mensen moet Ook hier vooral, want daar vergissen misschien toch een beetje in. Er zijn hier in, in Zandvoort en de omgeving vogelsang, heemsteden... echt heel veel mensen die, die heel blij zijn met die duinen. Hoor. Die, die echt ja. uh, wekelijks die, die natuur intrekken om lekker hun hoofd leeg te maken... of lekker sportief bezig te zijn... Dus ik heb zoveel uh, ja, kennissen gemaakt eigenlijk door... Het uh, is dus nou nog steeds als ik daar rondrij uh, met mijn collega of zelf rondloop. Dan zie ik allemaal uh, ja, die bekende mensen die ja, jarenlang daar enorm van genieten van die natuur. Uh, en... Ja, ik zag op YouTube er staan ook een aantal van die filmpjes. Die hebben toen een paar keer nog gedraaid op het tv-kanaal. Over iemand die gaat een wandeling maken door, het, door de Amsterdamse waterleiding duinen. En die heeft het dan gefilmd. Die liggen een beetje uit waar het dan is. Oh ja. ja. Dat is dan twintig ja. minuten. Soms een half uurtje, drie kwartier, en allemaal verschillende tochtjes. En dat is hartstikke leuk, alleen al om te zien. Ja. Dus ik, ja, dat wil ik ook, dus dat ben ik ja. nu ook gaan doen. Ja, dus en dat ik, ja. Ja, dat is, ja, dat ken ik van dat filmpje. Ja. Ja. Zo probeer ik het ook altijd in de uitzending ook... een beetje reclame te maken voor onze excursies. En, uh, het, het, het, het, het, kijk naar de radio, luisteren is mooi, of in een boek uh, lezen. Maar om er zelf heen te gaan, het zelf te ervaren... Anders, ja, ja. het ruiken, het voelen, het... Uh, ja. Ja, met name het ruiken, die geur van, uh, ja. van, van, van de duinen. Ja. Dat is van een heel onbekende ja. uh, geur die je thuis niet hebt. Nee, dat kan je bijna niet namaken na nee, nee, nee, nee. nee. nee en, en, en zo was ik één dag gepensioneerd. En toen werd ik gebeld door uh, Leontine van de Zandstroom of ik daar uh, zou willen komen werken. Oké. Okay. Ja, kreeg ik een nul-uren contract. Met de mensen met een, uh, de zandstroom he, tegenover het uh, casino die nou dicht ja. is. Mensen met een haperend brein zitten daar. Noemen ze dat zo mooi. En, uh, we noemen het ook clubleden he, die, die daar komen. Ja. En, uh, en ik ben hun wandelvriend. Hun, uh, je hoeft niet over coach te praten. Je hoeft niet te coachen natuurlijk meer dan. Maar ik, ben hun, ik ga met hun op stap. Met de bus zet ik hem op de invalide verkeerplaats en ik rij... Elfie, en ik loop hier bij de Zandvoortse binnen, bij de Oase of naar Elswoud. Dus ja, heerlijk om, om uh, twee beroepen van mij te kunnen combineren. Ja, want well, dat heeft natuurlijk te maken met het verzorgen van vroeger. Ja, ja. En nu, uh, ja, je werk was eigenlijk een beetje je hobby. Ja. Het, uh, en dat je toch je hobby kan voortzetten om met die mensen dan te doen... Maar nu, wat je zelf ook leuk vindt. Ja, leuk, ja, dit is, Je dit vond is, het al ik, leuk, maar dit is ja, natuurlijk. Uh, dit is echt mooi uh, met, die, met die oudere mensen op stap. en ook, Zo doe ik dat ook bij de Zonnebloem. We hebben laatst nog een uh, kunstroute gelo gelopen met de rolstoelen langs de boulevard. Dus daar ben ik dan uh, ja, actief lid in. En, uh, en, we, en we hebben dan ook een, uh, een podcast uh, in het leven geroepen. Dat is van de Natuurpodcast van Zuid-Kennemeland. He, dat kunnen allemaal via Spotify. Kunnen mensen dat uh, altijd een podcast uh, gaan beluisteren. Ja. En deze heet dan Tierenlier. En er komt elke keer een uh, natuuronderwerp uh, van. En niet alleen bij ons. Maar ook in de Kennemerduinen Over landschap Noord-Holland. En dat gaat dan over, uh, over de ene keer over de nachtegaal. De andere keer over uh, allerlei soorten plantjes. En dan gaat het over het uh, landje van Gruiters. En dan gaat het weer over... Uh, de schapen en de herden die bij ons lopen. Dus elke keer andere natuurlijke onderwerpen. Uh, ja, dat ja. vind ik ook heel leuk om te doen. Ja, daar moet je zelf ook praten. Misschien dat we een een serie van die uitzendingen kunnen, kunnen uitzenden. Of nee, een serie van die podcasten kunnen uitzenden. Ja, ja, ja, dat, ja, ja. ja. want het, het is al, heel veel over de waterleidingduinen hier ook. Dus uh, ja, dat is zeker uh, interessant. We hebben nog, uh, nog twee minuten. Oké, okay. oh, dat gaat dat hard. Ik. Wat je, ja, het gaat heel hard. Vindt ja. ik. Vintig minuten zijn zo om. Ja, ja. ja. Nou ja, uh, uh, kijk, het is niet alleen als je met pensioen bent. Het is toch wennen hè, met pensioen gaan, want je moet ook je tijd toch opnieuw... of je moet je heel erg vervelen. Nou, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, dat geloof uh, ik ook niet. <laughs> nee, nee. Maar uh, En ik heb zelf ook een vrouw thuis, Cecil, dus die is ook gek op de natuur... dus. We gaan naar de Pier van de Muiden, zeevogels bekijken, maar ook hier in de duinen of bij het Vogelenmeer. Dus, maar dat plan ik ook in mijn agenda van uh, vrijhouden, vrijhouden, weet je. wel? Want anders ja, ja, ja. als ik dan gevraagd word voor een lezing bij Jurtes Hart of zo. Nou, dan uh, kom ik ook af en toe. Maar dat dus evenwicht erin vinden is ook heel belangrijk. Maar ik geniet uh, gewoon uh, volop. Nou, dat is heel goed te horen, want ik wilde weten hoe het met je ging. Ik zag je toen op de braderie en uh, toen dacht ik van... oh ja, Gerard Schot is nu gepensioneerd. Ja. Die moeten nog een keertje hebben in de uitzending, dat is leuk. Nou, dat was dus vandaag en dat kwam ook heel goed uit. Want het, er was bijna geen goedemorgen Zandvoort... omdat iedereen op vakantie was. Er was geen redactie gedaan. En uh, ik kwam donderdagavond, uh, laat kwam ik terug. Ja. En ik dacht, nou, ik ga vrijdag de hele dag besteden... en luisteren van oude opnames en daar onderwerpen uit selecteren... Nou, ook al zeg ik het zelf, ik geloof niet dat ik het sticht gedaan heb. Ja, heel goed. Er wordt hier dus, geknikt, dus dat is... Uh, ja. Ja, en, um, nou, uh, ja, we hebben nu geloof ik nog een halve minuut. Hè? Uh, ja, precies. Ja, nog een halve minuut. Dus uh, Gerard, hartstikke bedankt voor je komst. Graag gedaan. Misschien dat we je in de toekomst, uh, als je nog wat anders wilt gaan vertellen... Uh, dat we je nog een keertje uh, vragen daarvoor. En ik weet je nu te vinden. want Ik heb je nummer gevonden op het oude programmablad van Gerry Rutte. En Marja Kop ook hartelijk bedankt voor de muziekkeuze. Het was helemaal top. En dit was Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 28 juni 2025 in een alternatieve versie. laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.